De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen het laatste nieuws over de bosbranden op het Canarische eiland La Gomera. In het Mediaforum oud-omroepbaas Ton Verlind en Mark Vis van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Nu eerst het NOS-nieuws. Hier is Dorald Megens.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 Woordvoerder van hijab heeft tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera gezegd... dat de premier de kant van de opstandelingen heeft gekozen. Correspondent Sander van Hoorn over waarom hijab is overgelopen. Omdat hij geen deel meer wil uitmaken van uh, dit regime. Dat barbaarse uh, terroristische regime zegt hij... dat alleen maar de taal van het bloed uh, verstaat. En Hij was nog maar twee maanden in functie. Daarvoor was hij minister van Landbouw maar twee maanden als premier. En uh, nu is hij dus overgelopen. De Syrische staatstelevisie meldde eerder dat hijab was ontslagen. Opstandelingen zeggen... Dat dat er nog drie ministers zijn overgelopen. Het Worldport Center in Rotterdam is gesloten vanwege wateroverlast. Honderden medewerkers van het havenbedrijf Rotterdam... en de politie en de brandweer kunnen niet naar hun werkplek. Gisteren kwam er na een zware regenbui water... in de transformatorruimte van de 124 meter hoge toren. Vanwege gevaar voor kortsluiting... werd daarom vanochtend de stroom in het hele gebouw uitgeschakeld. Alle werknemers werden naar huis gestuurd. Alleen de verkeersleiding van het havenbedrijf werkt door. De werknemers van de politie en brandweer zijn uitgeweken... naar een politiebureau elders in de stad. Morgen kan iedereen weer gewoon aan de slag in het Worldport Center. Voor Rutger Smit zijn de Olympische Spelen op een teleurstelling uitgelopen. Bij discuswerpen lukt het hem niet om de finale te bereiken. Ook bij het kogelstoten werd hij vorige week voortijdig uitgeschakeld. Erik KD is bij het kogelstoten wel door naar de finale. Die is morgen. Het weer vanmiddag vooral in het binnenland buien. Daarbij is kans op onweer. In de kustgebieden wordt het droog en is de zon steeds vaker te zien. Bij matige aan zeevrij krachtige zuidwestenwind wordt het gemiddeld 21 graden. Morgen eerst wolkenvelden en wat buien. Morgenmiddag overwegend droog en zonnig. ANWB Verkeersinformatie met drie files. Alle drie door. wegwerkzaamheden. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Bij Houten, vier kilometer. A50 vanuit Arnhem naar Oost tussen Heteren en Knooppunt Ewijk 7 kilometer. En op de N280 vanuit Weert naar Roermond tussen Baaksum en Hatenboer 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In het mediaforum gaat het zometeen over de afgebroken uitzending gisteravond van zomergasten. We gaan eerst naar de Canarische eilanden. Hier zijn live vanuit Londen Dioden de Graaf en Jurgen van der Berg. Bosbranden op het Canarische eiland La Gomera hebben een groot natuurpark bereikt. Honderden mensen in de buurt van de branden moesten hals over kop hun huizen verlaten. Correspondent Jessica van Spengen, goedemiddag. Hoe, hoe kan goedemiddag. het dat ze zo'n uh, belangrijk natuurpark niet weten te beschermen? Nou, op zich weten ze dat uh, normaal wel te beschermen, alleen het is nu heel lastig. Uh, de brand komt van drie plekken tegelijk op dat eiland. Van drie plaatsjes is brand ontstaan. Ja, hoe? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, soms is dat uh, iets heel eenvoudigs. Het kan een heel klein uh, stukje glas zijn bijvoorbeeld. Het is zo droog uh, nu op veel plekken in Spanje. Uh, die eilanden zijn normaal wel wat vochtig, zijn ook heel groen. Maar um, nu in deze tijd van het jaar heel droog, dus dan is het heel voor nodig. Als het op drie plekken tegelijk is, eigenlijk om dat grote natuurpark heen, dan is dat natuurlijk al moeilijk te bestrijden. En dat heeft eigenlijk dat natuurpark gewoon een beetje omsloten. Ja, maar hoe lopen de, uh, de blusactiviteiten? Nou, op dit moment is het dus moeilijk om in dat nationale park zelf te komen... vanaf de grond, eh, omdat het een, een bosrijk gebied is. Dat is moeilijk om dat vanaf de grond te blussen. Dus er wordt gewerkt met blusvliegtuigen. Maar gisteren was dat ook uh, weer uh, lastig. Want uh, de brandweer is dan bezig uh, daarboven. Maar er staat er weer enorm sterke wind. Ik geloof dat er wel windsnelheden van 30 tot 40 km per uur werden gemeten. Nou, je kan je voorstellen dat zo'n brand zich dan ook snel verspreidt zeker als het zo droog is um, en dan moet dat dus vanuit de lucht vanuit het vaste land er zijn nu in ieder geval ook blusvliegtuigen ingezet om daar te helpen. Dus er zijn er nu meerdere bezig om daar van bovenaf uh, dat gebied in ieder geval uh, nat te maken. Ja dus er zijn en hoge temperaturen en het is heel erg droog en er is heel harde wind dus het wordt ontzettend lastig om, om daar iets aan te doen. Ja, dat is heel lastig om daar iets aan te doen. En dan is het eigenlijk ook vooral uh, belangrijk om het te voorkomen. De afgelopen ja. weken waren er natuurlijk op een heleboel plekken bosbranden. Hè. We hebben in Barcelona uh, grote bosbranden gezien. Uh, campings die ontruimd moesten worden. Valencia heeft al te kampen gehad met bosbranden. Ook nu op dit moment is er aan de grens bij uh, Portugal een grote bosbrand. Nou, wat ik al zei, het is droog, dus het is ja. zo gedaan. En, een peuk bijvoorbeeld uh, naar buiten gooien is echt heel gevaarlijk. En als je nu de natuur ingaat bijvoorbeeld, dan, dan zie je ook overal borden met heel grote afbeeldingen van vuur van pas op, het is zo gebeurd. En uh, er werd zelfs, van de week was ik in een natuurgebied, uh, en toen werd me zelfs gezegd, je mag niet de auto uit. Uh, liever ook niet met de auto te verder in, maar ook niet de auto uit. Omdat ze gewoon bang zijn, ja, een, een sigarettenpeuk of iets kleins kan al uh, voldoende zijn. Ja, is Spanje daar wel mee bezig om die branden te proberen te voorkomen? Ja, dat is dus vooral eigenlijk om de mensen te waarschuwen. Ja. Maar ja, uh, natuurlijk een, een barbecue uh, dat mag sowieso al niet meer. Maar um, overal staan dus die borden om in ieder geval iedereen die van de natuur gebruik maakt uh, op zijn eigen verantwoordelijkheid te, te wijzen. En verder is het natuurlijk heel moeilijk om dat te doen. Um, hopelijk heeft iedereen door hoe droog het is en hoe gevaarlijk, uh, hoe gevaarlijk het kan zijn. Dankjewel, Jessica van Spengen. Voor atleet Rutger Smit zit het toernooi erop. Het is hem niet gelukt om de finale van het discuswerpen te halen. Eerder werd hij al vroegtijdig uitgeschakeld bij het kogelstoten. Gio Lippens zocht Rutger Smit op. Rutger, het resultaat is hetzelfde als acht jaar geleden in Athene. Toch sta je er hier heel anders bij. Ja, klopt. In Athene was ik uh, nog een groentje, laat ik het zo zeggen. En uh, nu niet meer. En, uh, ik had gewoon in de finale moeten staan. Kun jij het nu makkelijker verwerken? Be begrijp je beter wat er gebeurd is? Ja, dat, dat, wel, dat wel. Maar ja, het blijft wel even een klap natuurlijk. Uh, maar goed, het is, het is mijn schuld. Uh, en, en, ja, ik, ben, uh, ik ben niet goed genoeg, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, wat ging er mis? En nou niet een heel technisch verhaal, hè, want bedoel, jij weet precies wat er allemaal misging. Maar een verhaal dat de mensen een beetje begrijpen. Nou ja, het is wel een technisch verhaal. Kijk, kijk uh, de, de discus draaien die duurt een seconde. En het is zo technisch. Uh,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 Want die bewegingen maak je duizenden keren per jaar. Uh, ja, de ene keer komt het er wel goed uit. Je hebt over de 67 meter geworpen dit jaar. En nu ja, 63 meter en wat was het? 9 centimeter? Ja, nou nee, oké. Okay, dat, ma dat maakt niet zoveel. Want kijk, uh, al die verre worpen, ook van al die andere jongens, dat is meestal met goede weersomstandigheden geworpen. Dus dat mag je niet, eigenlijk niet vergelijken. Maar ik had wel 65 meter moeten werpen, inderdaad. Maar uh, nee, zoals gezegd, ik ben gewoon uh, nu niet goed genoeg. Niet goed genoeg betekent dat je niet in de finale staat. Wat betekent dat verder? Want wij kijken natuurlijk altijd weer vooruit richting Rio de Janeiro over vier jaar. Durf jij al zo ver te kijken? Oh ja, zeker. Kijk, uh, ik, ben, uh, ik ben nu 31 en uh, ik wil zeker nog vier jaar door. Uh, dus ja, daar kijk ik naar uit. Maar ja, weet je wel, het zijn niet alleen de Olympische Spelen in de atletiek. Een WK is net zo groot. En, uh, daar heb je ook je mooiste momenten beleefd. Nou ja, ja, goed, ik heb twee WK-medailles inderdaad. En... Uh,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 Nee, inderdaad. Kijk, nu, heb ik, nu had ik er ook geen last van. Ik was uh, gewoon uh, goed gespannen, laat ik zo zeggen. Nee, die spanning heb je altijd, een beetje, heb je altijd nodig. En uh, het, het, was niet, het was niet te erg. En uh, zoals gezegd, ik had gewoon verder moeten werpen. Het is, het is een, het is een technisch, aspect, technisch aspect, dat is het. En het, ja, je kunt het wel heel erg terugvoeren naar, de, naar, naar het eind 2008. Dan uh, ben ik er 2,5 jaar uit geweest met, uh, met bresureleed. En... Uh, ja, dat, dat, dat heeft er toch voor gezorgd dat ik... Ik heb ook niet kunnen trainen, nagenoeg niet kunnen trainen in die 2,5 jaar. en ja, dan heb ik gewoon uh, heel veel uh, autismes, uh, heb ik, uh, ja, heb ik gemist in, in, in die periode. Maar ja, dan moet je... Kijk, weet je, nogmaals, dat, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar dan nog had ik er nog uh, te, uh, tussen moeten staan in die finale. Dus het is, uh, het is mijn eigen schuld, nogmaals. Ja, ik kan wel heel... Uh, Heel mooi lulverhaal uh, la, uh, hangen. Maar dat is niet zo. Het is mijn schuld. Je weet hoe mooi de sport kan zijn. Je weet ook hoe hard het kan zijn. Ja, inderdaad. Weet je. Een maand geleden was het nog mooi in Helsinki. En uh, nu is het zwaar. K. En dan mag iedereen uh, het woord zelf invullen. Punt. Ja. sauzen down. maar Downs, engens in Grun. Uh, dat was Rutgesmit. <laughs> uh, ja, teleurstellend zijn optreden. Maar we hebben Erik Cadet nog. Die gaat als twaalfde naar de finale. Dus die is er nog wel bij. Dit is muziek uit de film American Gigolo. We praten begin jaren 80. Blondie. Meer te horen. Blondie. Call me. We gaan beginnen aan het mediaforum, Dat doen we vandaag met Mark Vis. Die is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. En Tom van Lind, oud omroepbaas mediaadviseur tegenwoordig. Ton ook goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. We moeten het eerst even hebben over zomergasten gisteravond. Um, ja, dat was een bijzondere uitzending, natuurlijk, omdat de hoofdgast ziek wegging. Uh, Mark, uh, ja, uniek. Ja, en de nachtmerrie volgens mij voor elke televisiemaker. Uh, en bij de radio kun je nog eens een plaatje instarten. Maar bij de tv is het toch wel erg lastig. En zeker als je zo'n marathon-uitzending maakt. Ton, heb je ooit zoiets meegemaakt? Je hebt toch ook veel tv-programma's gepresenteerd... waar live gasten aanwezig waren? Uh, nee, ik heb het nooit uh, meegemaakt. Maar ik, uh, uh, ja, je kunt het een nachtmerrie vinden. Dit is ook een soort uh, uh, hoogtepuntje. Hè? Het is heel vervelend voor de gast, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, er is over geen programma zoveel uh, gesproken als dit programma... wat niet afgemaakt werd. Overigens vond ik het wel merkwaardig... dat ik op uitzending gemist probeerde te kijken naar het moment suprême. En dat de NOS heeft besloten om het van de uitzending gemist af te halen. Deze uitzending, Dat is raar. Waar, waarom zou dat zijn? Gaven ze daar nog een reden voor? Nou ja, ik begreep uit een soort pietheid tegenover uh, de gast, alsof er iets heel vreselijks is uh, gebeurd. Die gast is, is gewoon, beeld, nee. die, die gast is gewoon ziek uh, geworden. Dat, dat kan. En dat is goed uh, uitgelegd. En in de krant staat dat de eerste vijf kwartier uh, dat het een hele goede uitzending was. Dus ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen juist aangespoord worden om te kijken. Maar ja. de, die mogelijkheid wordt ons dus uh, onthouden. Ja. Ja, je wordt alleen wel heel zenuwachtig, vind ik, als je steeds maar niet weet wat er is gebeurd. Dat zijn de meest vreselijke scenario's gaan ja. door je hoofd. Ja, ja dat idee maar, had ik. Ja. Het, het opmerkelijke was nu wel, want ik, ik begreep dat de recensies... Oh, juist over deze aflevering nou net goed waren. tenminste over die eerste ja. vijf kwartier dan. Ja, briljant. En ik, ik moet zeggen, ik had iets anders te doen gisteravond. Dus ik ben dan aangewezen op uitzending. Uh, gemist. Ontzettend aangespoord door de publiciteit. Nieuwsgierig geworden. En dan erg teleurgesteld. Ik vind dat zeer, zeer uh, onprofessioneel, moet ik zeggen. Ja. Misschien was de rest van de uitzending juist heel erg slecht geweest. Zodat de kritieken dan ook alweer waren gekomen. Dus ja. Ja, zijn... gaan nu gaan ze nu zeggen: voortaan zomergasten ze niet langer dan vijf kwartier mensen. Ja. ja, dat zou ook nog kunnen zijn. Dat dit een trend heeft gezet. Um, uh, ik geloof dat de VPRO nu in uh, aan het bekijken is of ze dit gesprek ergens nog over kunnen doen. Dus dat moeten we dan maar even afwachten. Ja, we moeten um... wel een nieuwe film uitkiezen, hè? Ja. Oh ja. ja. Ja, want die is nu gedraaid. Die is gedraaid. Inderdaad. We gaan naar Syrië, waar vanochtend een bom ontploft... in het hoofdkantoor van de Syrische Staatstelevisie. Het gebouw staat in een zwaar beveiligde regeringswijk in Damaskus. En de zender bleef ondanks de aanslag in de lucht... inmiddels de premier van Syrië nou, verdwenen. Hij is, hij is weg. Hij zit, zijn familie zit in ieder geval in Jordanië. Is dit een beetje oorlog in de schaduw van de Olympische Spelen? Nou, voor, voor daar denk ik niet dat nee, het in de schaduw van de Olympische Spelen is. Nee, natuurlijk niet, maar in de media. Ja, nou, nou ja goed, er speelt zich daar een, een enorm drama af. En um, dat wordt voor een deel ook via publiciteit uh, uh, altijd uh, gedaan. Hè. De oorlog is ja. natuurlijk uh, uh, super mediaal, uh, Dus ja, wat dat betreft uh, is het niet verbazingwekkend... dat mensen juist proberen, hè, dat, dat groepen proberen om zenders over te nemen. En, en ja, het is een, een, een, een, een middel van macht... Ja. ja, dat je zou kunnen zeggen inderdaad, het is handig voor, hè, voor de agressors. Voor, de dat ze... ja, voor Klink... iedereen is het handig. Ja. Je, je, je kunt namelijk informatie verspreiden. Of die informatie deugt of niet, maar informatieverspreiding is per definitie macht. Omdat het namelijk mensen uh, ja, uh, uh, uh, uh, achter je laat staan of juist tegen je doet keren. Ja. Maar het gaat tegenwoordig verder. Hè? Ik bedoel, eerder, dat is natuurlijk van alle tijden, dat je probeert de media voor je karretje te spannen. Of je nou. Uh, oppositie bent of, of regeringsleger. Maar nu uh, wordt er ook al gewoon gehackt. Hè? De site van Reuters gehackt. Er is geen ineens een interview met de leider van het uh, vrije Syrische leger. Uh, die zei dat uh, de opstandelingen zich gaan terugtrekken waren uit Aleppo. vanwege de zware verliezen die ze daar leiden. Dus je zou kunnen denken dat daar uh, de hackers van Assad achter zitten. Ja, dat wordt ook, uh, ook gezegd. Op zich is het niks, uh, niks nieuws. dat je in tijden van oorlog. de informatiestromen probeert te beïnvloeden. Maar dit kan wel een behoorlijk groter impact hebben. Dat is erg gevaarlijk, ja. Ja, maar de situatie daar is natuurlijk wel zo schizofreen dat het ook weer zo kan zijn dat het dus inderdaad wel uh, de, de, de, de, de, de, de, het vrijheidsleger is... die dat dan weer doet, omdat Assad er dan van beschuldigd wordt. Het dus... Uh, je weet ook nooit uh, uh, wie wat heeft gedaan en met welke ja. reden. Uh, het kan juist gedaan worden weer om een beschuldigende vinger ergens naartoe te wijzen. Maar het, het zorgt voor verwarring. Het zorgt ja. dat mensen niet meer weten wie ze kunnen vertrouwen. Wat voor informatie ze kunnen vertrouwen. En in die zin uh, dient het uh, ieder doel. Eén ding en, weet en... je zeker. Als het oorlog is, is, is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. En dit is ja. daar weer een bewijs van. Ja. Ja. En nog even over Twitter. Want daar hebben we natuurlijk ook heel vaak over gehad in het Medieforum. Uh, ook, ook de, de Twitter-account van Reuters bleek gehackt te zijn. Is hiermee nog maar weer eens een keer aangetoond... dat de Twitter geen betrouwbare bron is? Nou, dat geldt op het ogenblik ja. voor uh, heel internet. Want de grote sterkte van internet... dat je dan namelijk alle mogelijke informatie... vanuit verschillende invalshoeken heel snel kunt vinden... is tegelijkertijd op dit moment... een grote zwakte van internet aan het uh, worden. Dat je niet meer weet hoe betrouwbaar uh, de informatie is. Er wordt gemanipuleerd bij het leven. En uh, nu worden ook al Twitter-accounts uh, gestolen. De identiteit van journalisten wordt gestolen. Dat is een levensgevaarlijke uh, ontwikkeling. En ik heb het gevoel dat de journalistiek daarop nog niet een heel goed antwoord heeft, eerlijk ja. gezegd. Maar journalisten doen er ook zelf aan mee. Er is een Guardian-journaliste, Rowena Davis, die heeft verteld dat zij... Uh, 75 pond krijgt telkens als ze tweets plaatst. die over Sky-nieuws gaan. Ja. Uh, ja. hebben we daar een, als journalistenvakbond. eigenlijk een, een regeling voor in Nederland? <lacht> nou, alles reguleren maar, Jurgen. Uh, nee, daar hebben we geen regeling voor. Nee. Uh, en daar, daar Mag moeten we ook lang. vooral geen regeling uh, voor hebben. Nou ja, kijk, laat, laat ik het zo zeggen. er is niets illegaals. Alleen als het in Nederland zou gebeuren. Uh, dan zou ik adviseren om dat ook heel stil te houden. Want op het moment dat zoiets. Bekend wordt, ben je je geloofwaardigheid gewoon volledig kwijt. Dus ik zou het gewoon niet doen, maar ja, en als je het al doet, hou het dan stil. Maar, uh, de, de, de, en daarmee geeft het ook wel aan, het schuurt. Uh, dat, dat soort dingen uh, moet je gewoon niet willen doen. Je moet onafhankelijk mm. blijven als journalist... en je niet laten be betalen om maar überhaupt iets te vermelden. Mm. Maar, ja, maar hoort dat soort praktijken nog... toepast, als een journalist dit soort praktijken toepast... dan verdient hij de term jour, journalist ook überhaupt nee, niet meer. absoluut niet. Maar dat, dat, dan is hij ook zijn geloofwaardigheid kwijt. En dan uh, komt hij volgens mij ook nergens meer want uh, ja, Je, je, je hoort het je, je nog eens van venten Twittera's, zangers of, of actrices of zo... Die dan gesponsord worden door een bepaald merk. En die zeggen dan nou van ja, dit is echt een hele handige tas. Uh, ja. Echt waar, heel goed is die. Ja. In de hoop maar ja. dat, uh, dat mensen dus zo'n tas gaan kopen, die krijgen daar dan wat voor. Uh, ja, dat is wat anders inderdaad dan dat je zo'n. Ja, maar ik vind misschien. in de entertainmentwereld, uh, in de sportwereld komt het. Uh, er is ook een, een, een sporter die zijn Facebook heeft moeten aanpassen, omdat daar sponsoring uh, op, op, op stond. Maar dat vind ik wat anders. Mits het inderdaad wel uh, gewoon open en eerlijk wordt verteld dat het een sponsorcontract is. En, ja. en als je inderdaad allerlei leuke dingen zogenaamd onafhankelijk aan het brengen bent en, en dat blijkt dan gesponsord te zijn, ja, nou, dan, dan schiet je uh, behoorlijk mis. Toch maar laat even... dat de zwakte zien van, uh, van internet uh, volgens mij, omdat je op het ogenblik totaal niet meer kunt beoordelen wat de waarde is van, ja. uh, van informatie. Ja, dat is uh, wat ik ook wilde vragen. Even los van de sponsoring. Um, wordt er genoeg gecheckt? Ik bedoel, of, of, of neemt het zo'n enorme vlucht... dat het bijna ook allemaal niet meer te checken is? Nou, het griezelige is volgens mij dat uh, internet, Twitter, Facebook... en wat er allemaal is uh, voor journalisten in belangrijke mate... bron van informatie aan het uh, worden is. Ja. Ja. Ik, ik denk dat... Uh, kijk, er zit ook iets positiefs uh, aan deze ontwikkeling. Hoe verder dit gaat op internet... des te meer behoefte er weer komt aan onafhankelijke journalistiek die gebaseerd is op, op de oude principes van check en double check en uh, betrouwbaarheid. Dus internet zal ervoor zorgen dat de ouderwetse uh, vormen van journalistiek... weer in ere worden hersteld. Nou ja, kijk, laten we wel wezen. He, beide zaken geldt, uh, en dan mag ik even preken voor eigen parochie... maar waarom wij als NVJ überhaupt ooit in arbeidsvoorwaardelijke zin erin gestapt zijn... is er juist voor te zorgen dat, dat journalisten inderdaad onafhankelijk kunnen zijn... doordat hun arbeidsvoorwaarde op een dermate uh, niveau is... dat ze dus niet afhankelijk hoeven zijn van giften of sponsoring... Of weet ik veel wat. En uh, ook in de nieuwe media geldt wel... Uh, uh, uh, journalistiek werk blijft gewoon basic... Checken, checken en nog eens checken. En uh, hoeveel bronnen je er ook bij krijgt, het maakt niet uit. Je hoort je werk gewoon naar behoren te doen door ja. dingen te checken en dan pas te publiceren. Nou, dat hebben ze bij NSC Handelsblad ook gedaan. Die hebben die hele zaak rond die Nederlandse fotograaf uh, gereconstrueerd. Jeroen Oelemans, he, die zat vast in uh, Syrië. Donderdag 26 juli werd hij bevrijd na een ontvoering door jihadisten in uh, Syrië. Um, die avond zat uh, in nieuwsuur minister Rosenthal. En aan het eind van de uitzending zei hij dat Oelemans vrij was. Laten we even luisteren. In elk geval is het nu zo dat bevestigd is dat hij uh, is uh, vrijgekomen. en nu in uh, Turkije is. Meneer Rosenthal, hoe zijn ze vrijgekomen? Dat, dat is uh, voor, voor mij op dit ogenblik nog niet uh, uh, precies duidelijk. Het belangrijkste is natuurlijk dat hij vrijgekomen is. En ik kan daaraan toevoegen dat uh, op dit ogenblik met spoed natuurlijk. Uh, mensen van onze ambassade in Ankara op weg zijn naar de plek waar hij is in Turkije om hem uh, bij te staan en er ook voor te zorgen dat hij zo snel mogelijk naar Nederland kan terugkomen. Nou, uit die reconstructie blijkt nu van NSC Handelsblad nogmaals... dat uh, op dat moment er nog helemaal geen direct contact was tussen deze Oerlemans en het ministerie. Um, Ton Verlind, wat vind je daarvan? Ja, er is heel veel verwarring over wat er nou uh, precies uh, aan, uh, aan de hand was en uh, een echte deskundige zit hier naast mij want die is er uit hoofden van zijn functie uh, op de achtergrond uh, bij betrokken uh, geweest. Uh, hier wordt gezegd dat Rosenthal vertelde uh, dat de journalist bevrijd was op het moment dat hij feitelijk nog niet bevrijd uh, was. Uh, ik heb begrepen dat hij op dat moment in een soort tussensituatie ergens in Turkije zat. Dus daar valt het twisten over de vraag of Rosenthal uh, de waarheid sprak of niet. Maar Mark is er op afstand bij betrokken geweest. Dus misschien dat hij er iets over kan zeggen. Mark? Ja, nou, ja over die, die laatste fase uh, weet, weet ik niet of, of Roosendaal inderdaad uh, uh, helemaal op de hoogte was. Maar ik zit nu toch weer terug te luisteren en denk... feitelijk kan Buitenlandse Zaken zeggen, uh, uh, spreekt de minister volledig de waarheid... want hij zegt namelijk, ze zijn vrij, af, hij is vrij... Uh, hij is vrijgekomen en in Turkije. En dat klopte. Hij was inderdaad op dat ogenblik uit handen van uh, die groep die hem ontvoerd had. En hij was in Turkije. Dat NRC daar nog weer een, een koppeling aan maakt... van dat er nog een overgangsfase was... en dat er nog ja, onderhandeld moest worden over uh, de, de, de, de feitelijke overdracht en uitlevering... Ja, dat, dat neemt niet weg dat de minister op dat ogenblik dus inderdaad uh, feitelijke informatie gaf. Nou, er zit nog natuurlijk nog een ander element aan. Nieuwsuur heeft dit uitgezonden. We hebben even laten bellen met de adjunct-hoofdredacteur Rob Koster. En die zei dat zij het nieuws pas hebben gebracht nadat de bevrijding van Oelemans was bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, nou ja goed, ik weet wel dat Nieuwsuur er een, een, een tijd mee bezig was en, en zich ook inderdaad aan de, aan de oproep van, van iedereen hield om uh, hier niet over te publiceren. Want dat was zeker niet in het belang van, uh, van Jeroen en John op dat ogenblik. Uh, ja, of zij inderdaad uh, uh, de, de, de officiële bevestiging hebben gekregen... of bevestiging vanuit uh, uh, uh, andere bronnen. Hè, want je hoeft niet altijd af te gaan op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, maar feit is dat ik die avond ook een bevestiging had gekregen... dat, dat hij uh, in ieder geval uit Syrië was en in Turkije verbleef. Mm -hmm. Het woordvoerder van het ministerie heeft een andere lezing... die zegt Nieuwsuur zou het nieuws over de ontvoering... en de bevrijding van Oelemans sowieso gaan brengen. Uh, zo zou de redacteur van Nieuwsuur... Uh, aan het ministerie hebben gezegd. Nou ja, dat blijft dus een beetje... Nou ja, Pieten... kijk, dan, dan, dan blijft het natuurlijk toch de afweging... van buitenlandse zaken om te zeggen... van: wij gaan onze minister gaan weer, uh, naar voren uh, uh, halen... om het woord te voeren in, in de uitzending van Nieuwsuur. Zouden ook kunnen zeggen van... nou dan laten we Nieuwsuur uh, die verantwoordelijkheid zelf dragen. Nu, nu neemt het ministerie feitelijk ook de verantwoordelijkheid door de minister te laten verklaren dat hij uh, bevrijd is. Maar laten we wel wezen, het is allemaal toch met enig respect geneuzel achteraf. Ik ben blij ja. dat die jongen gewoon vrij ja. is en dat ja. hij in Nederland is en weer bij zijn gezin. En dat het gewoon uiteindelijk uh, goed is afgelopen. Mag ik nog heel even over de Olympische Spelen hebben met jullie? Uh, Nederland uh, lijkt in de ban. Van die spelen, 3,2 miljoen kijkers zagen zaterdag Chromo Ijojo uh, naar goud zwemmen. Ja, je kunt het niet jo zien, maar wij zitten hier met z'n tweeën ook met, uh, met van die oranje leeuwenkoppen op. En, uh, ik geloof en er en helemaal, en de helemaal de niet vane. Ja, Een bos wortels op ja. je hoofd. Ton verlind, Niet waar, hè? Nee, nee. En je moet aan mij helemaal <laughs> totaal niets vragen over de Olympische Spelen. Want ik uh, zie in de kijkcijfers dat er 3 miljoen mensen kijken. Maar daar ben ja. ik regelmatig niet bij. Dus je bent heel blij dat het uh, over een week allemaal is afgelopen met die sport... Nou ja, dat er dan op de radio ook weer ander nieuws te horen is dan sportnieuws... Dat, uh, daar kijk ik met genoegen naar uit. Ja, is zeker. Toch een... hey, Ton, Toch ja, nou eens, man. We doen er heel veel ja. nieuws. Nee, nee, nee. Kijk, nu zeg ik dat ik niet kijk. En dan moet ik me daartegen uh, verdedigen. Ik vind het fantastisch wat er gebeurt. Ik ben trots op alle Nederlanders die, daar, die hele mooie prestaties uh, leveren. Maar ja, ik heb helemaal niks met uh, sport. Ik loop af en toe wat met mijn hond en dat is het. Nou, dat lijkt mij... Is ook een boek over het is de teruggelegenheid om eens een keer een sport te zien... die je normaal nooit zie. Ik heb echt gefascineerd zitten kijken naar boogschieten... Nooit eerder naar gekeken. Dat was mooi. En live op de echt televisie. Dat was fantastisch. En ik, hoef, ik zeg er ook meteen bij, ik hoef het ook de komende vier jaar niet weer te zien. Maar ik vond het echt geweldig. Ik heb een middag van mijn leven gehad. Nou, en... ik moet toegeven, je, je, je ziet dan meer en betere dingen dan je gemiddeld ja. op de televisie ziet op het ogenblik. Dat is zo. En ik wil nog even zeggen dat we op de radio ook veel meer doen dan alleen maar sport. Zeker. Ja, maar je moet wel heel goed zoeken dan, uh, Jurgen. Nee, je je zet dat ding nou geval. gewoon eens aan. Laat die hond gewoon in zijn mand liggen en dan hoor je dat. Uh, dank <laughs> dat jullie er waren voor het okay. bezigvorm. Tof Lind en uh, Mark Vies. We gaan uh, naar de hoofdpunten van het nieuws. Nee, dat doen we straks. Eerst muziek. Rokko. Dat doen we. Rocko. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zomer. Het Rocko. Rocko. De Graaf en Jurgen van den Berg. Rokko. Saracino. Oh, Saracino. Saracino, hey. O oh Saracino, hey. tutte felle me le fanno la mura. Hey. capelli lici lici, gli occhi briganti ho sull'infaccia. Ogni figliola s'appiccia, si u passa. La sigaretta mocca, la mano in giasca hey. e se ne va smargia su per tutta città O oh saracino hey. O oh saracino hey. bello giovane o oh saracino hey. O oh saracino hey. tutte femmine fa sospira una faccia bella hey. nu core buono e hey. sa fa te ve fa namora na bionda sa velena è na bruna sa ne more è veleno calamita. la mița sti sole femene che le fa o sara Rocco Granata samen met Buthimi. En we kunnen mededelen dat Nederland er weer een medaille bij heeft. Zilver van kleur. Marit Bouwmeester wint de zilveren medaille in de laserradiaalklasse. Ze begon als tweede aan de medal race. Maar ja, het is een fantastische prestatie. Lia Chou is de winnares van het goud. Marit Bouwmeester, zilver. Dat is het allerlaatste nieuws. Uh, nog meer laatste nieuws, misschien ook uh, anders dan sport... krijgen we nu via Dorald Megens. Antidiscriminatiebureaus hebben vorig jaar ruim 5% meer klachten binnengekregen. Ze registreerden er bijna 6400. En zijn er ruim 300 meer dan in 2010. Er zijn vooral meer meldingen van discriminatie vanwege ras. De Syrische premier Rijad Hijab is het land ontvlucht. Volgens een Jordaanse overheidsfunctionaris zit hij met zijn familie in Jordanië. De Syrische staatstelevisie zegt dat Hijab is ontslagen. Op het Canarische eiland La Gomera wordt het nationaal park Garajonay bedreigd door bosbranden. Afgelopen weekend laaiden de natuurbranden op. Ongeveer 600 mensen moesten hun huis uit. Het natuurgebied op La Gomera staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En het World Port Center in Rotterdam is gesloten vanwege wateroverlast. Honderden medewerkers van het havenbedrijf Rotterdam... en de politie en de brandweer kunnen nu niet naar hun werkplek. Na een zware regenbui liep gisteren water in de transformatorruimte. En vanwege gevaar voor kortsluiting is daarom de stroom in de hele toren... Uitgeschakeld zijn de hoofdpunten van het nieuws. amb nou, bij verkeersinformatie. Hier staan files op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer na een aanrijding. De A27 gorkum richting Utrecht. Voor Houten 4 kilometer. De A50 Arnhem Os voor Knoop het Ewijk 7 kilometer de wegwerkzaamheden. En er wordt ook gewerkt op de N280, Weert richting Roermond. tussen Baaksum en Hatenboer staat 4 kilometer. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Hier in de, de grootste biertent van Londen, ook wel het Hollandhuis geheten... krijgen we elke dag een blaadje onder de deur doorgeschoven. Dat heet Daily Dutch. Zometeen een paar medewerkers. Maar nu eerst naar de sluiting van het Worldport Center in Rotterdam. 124 meter hoog is hij. Telt 32 verdiepingen, het Worldport Center. Vandaag is de toren gesloten. U hoorde het net ook in het nieuws. Mensen kunnen daar niet werken doordat er problemen zijn ontstaan... na de hevige regenval van gisteren. Thies Schellekens van het havenbedrijf Rotterdam. Goedemiddag. Dag. Um, medewerkers van het uh, havenbedrijf zijn vanochtend nog uh, vol goede moed begonnen in het gebouw. Maar wat gebeurde er toen? Nou ja, rond een uur of tien kregen wij via de Intercom te horen dat we uh, het gebouw moesten verlaten. Gebouwbeheerder vond de kans op... Uh, op kortsluiting te groot en uh, heeft de elektriciteit van het gebouw afgehaald. Ja, precies. Wat, wat was het probleem? Dat was het probleem, dat, de, de kortsluiting, uh, dat er bijna kortsluiting uh, ontstond? Nou, ik schrok eventjes van jullie nieuwsitem net. Want ja. Dat wilde ik jullie net gaan vertellen. Maar ik ben geen technicus en ik ben ook geen gebouwenbeheerder. Nee. Ik spreek hier namens het havenbedrijf. En wij huren een aantal etages van ja. het, het gebouw dat uh, van uh, Meius uh, vastgoed is. Ja. Hoeveel mensen werken daar van het havenbedrijf? Nou, circa, circa 400, 500 in, ja. de, in, de, in de volle bezetting. Hè. Het is gelukkig vakantietijd. Dus dat viel natuurlijk een gelukkig stok op de borrel. Ja, nou, u weet dan misschien niet zozeer wat er precies aan de hand is. Maar hoe ging het dan vanochtend? Dat wordt gewoon medegedeeld. U moet nu snel uh, het pand verlaten, zoiets? Nou ja, het is de eerste van de maand. Hè, en dan krijgen we altijd tot een uur of half twaalf een mededeling... Dat, er, dat, we, dat men aan het uh, oefenen is met de beveiliging. Ja. Uh, nu was het iets eerder. En uh, is via de intercom is iedereen uh, geïnformeerd om naar buiten te, uh, rustig naar buiten te gaan? Is uitgelegd wat er aan de hand is. Ja. En uh, dat is verder zonder problemen ook uh, is dat verlopen. Het is natuurlijk dus wel zo dat niet alles naar buiten gaat hier bij het havenbedrijf. Want uh, op de 19e is het havencoördinatiecentrum. En die, daar, daar zit de verkeersleiding van het havenbedrijf, de verkeersleiding van Rotterdamse haven. En ja, die moeten natuurlijk gewoon doorwerken. Ja, dat moet echt, hè? Ja, anders dan elke vijf minuten komt er hier een schip binnen of uh, verlaat er hier een schip uh, de haven. Dus zoiets kan natuurlijk niet... Uh, daar is een no systeem voor. Ja. Dus je hebt, met de uh, noodstromen zijn we verder gaan werken. Ja, dus niet iedereen is naar huis gestuurd. Zijn er wel gevolgen? Kunt u al wat gevolgen uh, uh, vertellen of, of valt het allemaal mee? Nee, het valt allemaal mee, want uh, ik ben weer uh, op mijn op op werkplek. Op de ja. 17e etage. Oh, dus dat mocht kan weer. Ik telefoon weer opnemen en ja. een pc weer opstarten. Dus op mijn, op mijn werkplek doet alles het weer. Het is nog niet zo dat het hele be, ge, be, be, gebouw is vrijgegeven. Weet u wanneer dat gaat gebeuren? Uh, nou, we hebben afgesproken met de beheerder dat vanaf 6 uur iedereen weer kan gaan werken. Alleen uh, dat is na kantoortijd. Dus dan zullen er weinig collega's meer <laughs> genegen zijn om hier naartoe te komen. Ja, maar morgen is alles weer gewoon. Ja, alles weer in orde. Gelukkig. Dank u wel, Ties Gelkens. We zoeken ja, contact met uh, onze ja. verslaggever bij het zeilen. Ajalt Kloosterboer. Ajalt, goedemiddag. En feest daar bij de Nederlandse equipe ongetwijfeld. Want Marit Bouwmeester dus zilver. Ja, zeker. Ik kijk hier nog naar de monitor. En ik zie uh, Marit Bouwmeester heel blij met een Nederlandse vlag zwaaien. Ze worden nu teruggesleept naar de haven. Waar ze kunnen aftuigen. En dan, uh, en dan worden geïnterviewd. Door de verslaggevers en daar staat ook onze collega Jeroen Stekelenburg. En, uh, en iemand van de radio, dus jullie zullen haar straks wel te horen krijgen. Maar we kunnen melden dat Nederland een nieuwe zilveren medaille erbij krijgt. En uh, die komt op naam van Marit Bouwmeester. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Het was zeer moeilijk vandaag. Uh, waren er waren toch wel wat winddraaiingen op de North Course. En uh, ze had wel wat nadeel in de kruisrakken. Maar voor de wind was ze echt de beste. En heeft haar heel veel winst gepakt, telkens uh, tegen de wind in. De kruisrakken had ze het uh, dus zwaar. Maar telkens... Uh, ...punten goed gemaakt en, en, en plekken gepakt met uh, de wind in de rug. En uh, daar heeft ze uiteindelijk die zilveren plak mee gepakt. Laten we de volledigheid even de, de hele rangschikking noemen. Want een Chinese won. Ja, dat is de Chinese Chu. Die had al brons in uh, Peking en pakt dus nu goud. Dan uh, Marit Bouwmeester bij haar debuut in de Olympische klasse... ...pakt ze dus zilver. En uh, ook onze Belgen kunnen weer een uh, medaille vieren. Proficiat in België. Met een bronzen plak voor Evi van Akker. Uh, Ayot, heel even, is uh, um, Marit Bouwmeester ergens in die medal race ook nog dicht bij het goud geweest? Of, of was, dat, uh, was dat niet zo? Nou, de, de, de Chinese um, uh, heeft daar in de tweede deel van de race heeft ze erg goed gevaren. In het begin lag uh, Annalise Murphy er nog goed bij, maar die verloor het uh, in het uh, winst winstrak. Maar ja, uh, Baruch Bouwmeester moet toch, well, moest toch steeds strijden tegen een achterstand van een meter of twintig, uiteindelijk dertig van de Chinezen. Ja. Dat, um, ja, dat pakte ze steeds bij het kruisen tegen de wind in. En uh, dan, dan, dan maakten ze wel wat meters goed uh, met de wind in de rug. Maar uh, dichtbij, dichterbij kon ze niet komen en uiteindelijk... Uh, ja, moesten nog uh, de Belgische van zich afhouden om uh, zilver veilig te stellen. Dat was nog even spannend, maar dat heeft ze goed gedaan. Dus uh, ja, mijn petje af voor Marit Bouwmeester. Natuurlijk ging ze hier voor goud. En uh, natuurlijk had ze dat gehoopt, want uh, ze had ook de pre-Olympics hier gewonnen. Een test-event. En we hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat ze goud zou kunnen pakken... ...maar de weersomstandigheden waren niet echt gunstig voor haar. Ze is de lichtste van het stel. En uh, ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat ze het fantastisch heeft gedaan. Want haar slechtste resultaat in elf races is een zesde plaats. Nou, dan heeft ze veel constanter ge gezeild dan al haar concurrenten. Het was een moeilijke opgave. Vier vrouwen, alle vier even evenveel kans op uh, goud. En uiteindelijk gaat uh, Marit Bouwmeister er met zilver vandoor. En dat vind ik een compliment waard. Het is uh, fantastisch gezeild. En daar mag het watersportverbond erg blij mee zijn. Dankjewel, je En dat is toch ook leuk. Goud en zilver in één relatie, Ja, hè? op het nachtkastje. Het ene nachtkastje ligt goud... en op het andere ligt uh, zilver. <laughs> en uh, de verslaggevers uh, die nu daar hun werk doen... Uh, Jeroen Stekelenburg voor TV en niet meer is daar voor de radio. We horen, hopen nu snel van Marit Bouwmeester te horen. Dit is de Amsterdamse band Valerius. Komen uit de buurt van het Valeriusplein. Vandaar dat ze Valerius heet. In Amsterdam is dat toch? Is in Amsterdam Ja, ja. Nou, dat weet jij. Ja. Uh, She doesn't know. Liedje van 2009 alweer. Nou, in de studio zitten inmiddels Gertjan Peddermors... coördinator van de Daily Dutch, de Nederlandse krant, hier in het uh, Hollandhuis naast hem. Wesley, Wesley Becker, een van de tien studenten die. Uh, samen de redactie van de krant vormen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier nog niet zo lang... dus ik heb ze niet allemaal gezien. Dagelijks ik heb... hoogtepuntje die Ja, krant. dat hoor ik. Ja. Uh, een project met studenten... van de School voor Journalistiek in Utrecht. Betregen. Dit is niet de eerste keer. Uh, Gert-Jan, hoe is dit ontstaan? Uh, het is een samenwerking tussen de school en Heineken... in eerste instantie. Uh, voor Peking hebben we dat toen hebben we het voor het eerst gedaan. En uh, Heineken zocht eigenlijk een beetje een... Uh, een betere uh, uh, nieuwsvoorziening voor, uh, voor de gasten hier. En zij deed zelf al een nieuwsbrief in, uh, in Turijn. Ja. Maar ze hadden het idee dat ze dat een beetje verder wilden professionaliseren... en dat ze daar en, uh, gewoon een beetje iets groots van wilden maken. Ja. En toen kwamen ze terecht bij uh, Chris van der Heijden, docent bij ons op school. En die, uh, die heeft georganiseerd dat er een ploeg uh, afgevaardigd werd. Dat, dat is de School van Journalistiek in Utrecht? Ja, School van in Utrecht, ja. Ja. En, dus jullie zijn begonnen in Peking? Ja, Peking en was de nu, eerste keer. En, en dat is steeds meer uitgegroeid. Is er een groot verschil tussen de uh, Daily Dutch in Peking en de Daily Dutch in Londen? We hebben in ieder geval vier pagina's meer uh, in Londen. Ja. Uh, we hadden er acht en nu hebben we er twaalf. Dus dat is, dat is mooi. Eén uh, student meer. Uh, en dat is ook mooi. En ja, de, de, de, de dingen die we daarnaast doen, die zijn veel groter geworden. Dus we doen meer, veel meer aan social media, aan het ja. maken van filmpjes, uh, dat soort dingen. De Ik neem aan pand. dat daar speciaal mensen voor mee zijn gekomen om dat te doen. Er zijn in principe speciaal mensen meegekomen, maar we hebben wel uh, als uitgangspunt dat iedereen alles moet doen. Ja. Dus we laten ook alles roleren. We hebben geen vaste hoofdredacteur, geen vaste uh, eindredacteur, geen vaste beeldredacteur. Eigenlijk alles roleert. Ik wou dat dat uh, had bestaan toen ik op de school van journalistiek zat. Ja, of... ja heel leuk. Want Wesley, dit is, wel, dit is natuurlijk het echte werk. Je loopt hier gewoon rond. Ja, dit is heel gaaf. Het is gewoon iets waar ik zelf heel, heel lang al naartoe leefde eigenlijk. Ik ben heel lang sportjournalistiek in. Ja, en dat je er nu zo bovenop zit. Ik bedoel, dat, ja, dat is gewoon heel erg leuk. En met de Daily dus zijn we bijna al, overal vooraan. Hè. We mogen de eerste vragen stellen. Echt waar? Ja, dus dat vinden wij heel leuk. Ongelooflijk. Ja, jongens, voor jullie. <laughs> Geweldig. Exclusieve interviews ook, of... Uh... Nee, dat niet. Nee. Maar dat is veel te druk voor. Iedereen loopt hier natuurlijk rond. En, uh, maar we schieten veel mensen aan. We krijgen heel veel mensen te spreken. En, uh, nee. en dat beperkt zich wel tot het huis. Ik bedoel, je gaat niet uh, ook naar het hockeyveld toe bijvoorbeeld, om uh, de jongens en meisjes daar te interviewen. Nee, nee we zitten echt vooral in het huis. We hebben wel wat tickets, maar dan gaan we echt als uh, toeschouwers eigenlijk naar de wedstrijden toe. Ja. Um, voor ons is er gewoon alles wat in en rond het huis gebeurt. Dat is interessant. Zeg maar het zijn, het zijn, jullie zijn met tien studenten gekomen. Ja. Was daar een, een bepaalde procedure ging die daaraan vooraf? Niet het, iedereen mocht mee, denk ik. Nee, was een Procedure. Ja. Nee, we, zijn echt, we hebben echt sollicitatiegesprekken gevoerd. We, hebben, we hadden een aantal basis eisen waaraan studenten moesten voldoen. We wilden natuurlijk uiteindelijk de beste mee hebben. Dus uh, we, ze moesten ja, dingen als eerste stage. En er waren heel veel eisen die, die, uh, waar ze aan moesten voldoen om überhaupt in de aanmerking te komen. Toen hebben we hebben twee weken lang gesprekken gevoerd eigenlijk. En uh, toen is deze ploeg Nee, maar ik ben gekomen. wel benieuwd, want hun eerste stage moet... Ja. moet die die moest zo... goed afgerond zijn, ze dus mochten geen uh, uh, studieachterstand hebben... behalve als het een studieachterstand was die een journalistieke reden had... of wegens ziekte, dat, is natuurlijk, uh, dat, uh, dat, dat soort dingen kan wel. Maar als mensen gewoon uh, hun punten niet op tijd gehaald hadden... Dan, dan vonden we dat ze niet echt helemaal vooraan stonden... voor zo'n groot project als dit. Ja. En zijn dit alleen maar mensen van de School voor Journalistiek in Utrecht? Ja. Utrecht, ja. ja. Is, het, is het nog iets? Ja, ik heb zelf in Tilburg gezeten, dus ik bedenk me nu ineens... is dat niet mogelijk om van alle scholen... Een afvaardiging te krijgen? Ja, het, is, het is voor ons ook een echt een lesgroep. Hè. Ze krijgen ja. ook echt studiepunten voor. Ja, ja. Dus het is ook een, uh, zit voor een deel keuzevakpunten, zitten ja. erin voor een deel freelancepunten. Dus het is ook, we hebben ook wel aanmeldingen gehad van buitenschool. mensen ja, die proberen natuurlijk toch, want die willen gewoon mee, dat snap ik ook wel. Maar het is wel zo dat we uiteindelijk hebben gezegd, nee, het kan niet. Omdat het echt een vak is wat bij ons op school uh, ook als vak uh, te boek staat. En waar studenten ook gewoon studiepunten voor krijgen. En, en hij verschijnt in het uh, Nederlands en in het Engels. Uh, doen jullie dat ook allemaal zelf? Of? Ja, nou, we hebben uh, één uh, redacteur mee die echt speciaal eigenlijk op de internationale let. Die vertaalt veel, uh, schrijft ook veel eigen stukken. Maar ja, zoals gert -Jan net al zei, de rollen roleren nog wel is. Dus die is ook een dagje hoofdredacteur van de, van de Nationale. Um, toen heb ik toevallig zelf een keer overgenomen. Maar de Internationale is vier pagina's groot. En uh, daar brengen we eigenlijk het nieuws in waarvan wij denken... Uh, natuurlijk met een Nederlands tintje... maar dat het voor elke gast die binnenkomt internationaal uh, interessant is. Op welk verhaal ben je het meest trots dat je zelf hebt gemaakt? Nou, ik ben wel heel trots op een portret dat ik uh, eigenlijk vooraf heb geschreven... met Bas Verwijlen. Uh, Schermen? Bij, ja, Schermen Bas Verweijlen. Uh, wij, wij brengen dagelijks eigenlijk een portret uit van een sporter die de volgende dag in actie komt. Uh, vandaag staat Epke Zonderland er bijvoorbeeld in. Uh, en daarnaast plaatsen we een Olympische herinnering. En dat maakt dan één grote mooie pagina over eigenlijk die sport. Uh, en dat, dat zijn mooie stukken om te schrijven. Dat ja. zijn grote stukken. Heb je wel een primeurtje gehad of als Daily Dutch? Of... Uh... No. We hebben directe lijntjes met Dorian? Hè? Het is ja, we zijn het wel he. heel snel met Dorian. Nee, maar goed, echte echt primeurs. Uh, nee, die hebben we nog niet uh, te nee, pakken. Nee. Nog geen uh, geen, geen, geen, geen uh, transfers of dat soort dingen. Dat we nog niet uh, gehoord. Hoe, nee, ziet, nee. hoe ziet een. Uh, nou, beschrijf eens, zo'n dag als vandaag. Hoe, hoe ziet hij er voor jou uit, Wesley? Nou ja, wij zijn eigenlijk net binnen. Uh, wij komen rond een uur of één komen wij binnen smiddags. Hey, uh, dat is nog een uh, leuke baan. Ja, dat is lekker. <laughs> ja, met einde. Nee, ja, oh, wij, ja. Dus uh, één uur komen we binnen. We gaan om half twee vergaderen. Uh, dan kijken we wat er uh, wat. Die dag uh, gebeurt. Softes kijken we natuurlijk ook wel wat sporten en dergelijke. Maar, uh, en dan gaan we eigenlijk de verhalen ophalen de hele dag door. En uh, gezien de huldigingen die vaak laat zijn en de finales, uh, zijn we s'nachts rond een uur of uh, twee, zijn we elke keer wel weer klaar. Ja. Dan gaat hij naar de drukker en dan, uh, dan zit hij dag te weer op. Maar jullie hebben net een vergadering gehad. Uh, we, we moeten we... nog. Oh, jullie moeten nog. Ja. Ze oh. zitten te wachten Goed, op dan ons. Zit ze zitten te oh, oh, oh, okay. En wat is de oplage, Gretchen? Dat weet ik niet helemaal. Want wat we eigenlijk doen is... We, we laten het een beetje afhangen van hoe druk het is. En het is als er huldigingen zijn... dan zou je denken, heel veel mensen binnen heel veel lezers. Maar eigenlijk is het de mensen die komen, voor de huldigingen komen... komen niet op dat moment om een krant te lezen. Dus een dag als gisteren, gisteren waarop geen huldiging is... is een, krant dat ons, of een, hmm. een dag dat onze krant juist veel gelezen wordt. Omdat mensen lekker op een tribune gaan zitten. Kranten bij, een ja. stukje lezen. En kregen jullie veel reacties ook van mensen? ja. En ook heel veel mensen die oude nummers komen ophalen bij ons. Uh, dat is hartstikke leuk. Dus zo zitten we daar dan komt er iemand binnen en zegt het eigen archief. Heb je nummer drie nog? Uh, we hebben nummer drie nog, alsjeblieft. Spaar ze allemaal. Ja. Uh, Erika Terpstra is bijvoorbeeld een hele grote supporter van onze, onze ja, krant. Waarvan uh, niet. Ja, ja, dat is zo. <laughs> maar ja, die, wil, die, die, die verzamelt zich. Dat is wel leuk. Die komt uh, ja. regelmatig aan. Ja. Nou, hartstikke goed. Um, uh, ik ja, zit ik zie, nog even door te bladeren, zie, Ik zie ik onze grote concurrent op de achterkant staan. Misschien is het tijd om eens een keer iemand van de NOS ook. Uh... Een biertje met Rick Nieman op pagina ja. 12. Het is goud of niets voor Epke op pagina 8. Ja. Liters bier en foute versiertrucs. Haha. Ja, ja, dat wil je weten natuurlijk. <laughs> pagina 4. we naar pagina 4. Dat verhaal is ook meegegaan in Spits vandaag. We hebben ook elke dag een uh, pagina in Spits. en uh, uh, Alle werkdagen uiteraard, want Spits komt alleen maar op werkdagen uit. Ja. En dat verhaal staat, uh, staat vandaag in Spits. Ja. Ja, dat is voor jullie ook leuk, dat het gewoon echt is. Uh, bedoel, je moet natuurlijk heel veel projecten doen op zo'n school... Maar dit wordt gelezen door mensen en er wordt gereageerd. Dus dit is het echte werk, lijkt me. Ja, nee, dat is het ook. Ik bedoel, en je, je kijkt ook wel uit met wat je opschrijft natuurlijk. Je wil gewoon goede verhalen brengen. En het is heel leuk dat er, dat er heel veel positieve reacties komen. Ja. Uh, dus uh, dat doet je ook wel goed. Uh, komt nou, komt Marit, Marit Bouwmeester nu... Uh, die gaat misschien wel de voorkant halen. Groot ja, kans. wel. Dat, uh, dat ja, met een zilveren medaille, maar lukt dat wel. Ja? Ja. Dus we hebben het handig. Er staat altijd in wie er optreedt in het uh, Holland-Heinekenhuis. Dan weet je ook een beetje van, nou, moet, moet ik gaan of moet ik heel ver uit de buurt blijven? Want het is af en toe... <lacht> nou ja, als, een als niveautje... je van Gers Pardoel houdt, dan moet je vanavond in ieder geval langs komen. Gers, hè, die zit er vanavond. Ah, ja. Veel mensen kopen natuurlijk ook... Of, volgens mij, iedereen heeft in de voorverkoop uh, kaarten gekocht. Dus uh, uh, je hoopt ook een beetje natuurlijk als bezoeker dat je dan een huldiging krijgt. Maar dat weet je niet. Nee. Dus, uh, nee. Misschien vanavond maar dit bouwmeester. we weten niet. Het zou mooi zijn. Jullie moeten naar de redactievergadering. Mooi dat je er was. Dank jullie wel. Dank Dank wel. Je wel.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 is echt een leuke plaats. Ja, leuk, ja. ja, 1968, het is de vader van Kim Wilde trouwens, dit. Marty Wild en Abba Gavetti. Epke Zonderland begint morgenmiddag als favoriet aan de Olympische rekstokfinale. De Flying Dutchman, zoals die wordt genoemd, beheerst een kunst die geen enkele andere turner onder de knie heeft. Met zijn triple wil hij straks het hooggeëerde publiek in de North Greenwich Arena betoveren. Een reportage van Edwin Cornelissen. Dinsdagmiddag te zien... In het Gymnastisch Circus in de noord Creek Arena een razendspannende Ecton Rexop... ...met iets unieks. Drie vluchtelementen op een rij, de triple. Allereerst, hier begint hij met zijn eerste salto. Wat gaat het worden? De Cassina. Ja, die gaat goed. En dat is een... Een dubbelgestekte salto met een hele schroef. En meteen ook de moeilijkste van de drie, maar niet automatisch de meest riskante. Uh, nou, dat, dat, dat is niet uh, meteen zo. Want dat is ook het moeilijke uh, ervan is ook omdat je de, de, de volgende. of degenen die uh, erna degene komen. die zijn dus gecombineerd met eentje die ervoor zit. En uh, de Cassina is dan wel de moeilijkste. Alleen die zit wel uh, als eerste. Dus je hebt. Uh, uh, je hoeft geen uh, ring te houden met uh, hoe je uit een ander element komt. Dan de Kovacs. jawel. Oftewel. Een dubbel gerukte salto. En dat in één keer door, extreem moeilijk. Een tussenzwaai is een zwakte bot. Die komt er alleen maar als het echt niet anders kan. Maar het aanpassen van die triple, daar gaat Epke niet van uit. Als het niet lukt, dan uh, word je pas verrast. Maar je bent eigenlijk niet bezig van, uh, oh zit ik goed, oh dan ga ik hem inzetten. Nee, je gaat ervan uit dat je hem gaat inzetten. En alleen als het verkeerd gaat, dan uh, word je wakker. En dan nu, de kolbat, het is ongelooflijk! En dat is een dubbel gehurkte dezelfde met een hele schoen. Ongelooflijk, want behalve Epke Zonderland beheerst niemand de kunst van drie elementen op een rij. Zo moeilijk is het. Omdat het uh, heel lastig is om, uh, om direct weer een nieuw vluchtelement in te zetten. En uh, helemaal zo'n vluchtelement waar je, waar je heel veel energie erin moet zetten. En uh, ja, dat, dan is het vereist dat je uit de eerste twee in ieder geval uh, zo goed als perfect uitkomt. En, dan moet je dat timen heel goed beheersen. En je moet ook kunnen corrigeren, op het moment dat het net uh, iets minder gaat. Want als de, uh, de casino een, een keertje helemaal gestrekt uh, pakt, dan heb je dus heel veel snelheid. Als je iets dichter opzet, dan moet je dus wat harder inzetten. En dan moet je wel weten hoe hard moet ik moet inzetten. hoe ver moet ik nou van de rechterkant turnen. Ja, als het helemaal perfect loopt, dan hoef je niet te corrigeren. Maar ik ga er wel vanuit dat je inderdaad kleine correcties altijd wel moet maken. Nou, en dat, uh, dat is best wel heel lastig. Holland doet hier de ultieme combinatie van drie salties die nog nooit vertoond zijn in de wereld. De triple aan het begin van de oefening biedt spektakel, punten en de basis voor Olympisch goud. Maar het netjes uitturnen van de oefening is net zo belangrijk. Ja, ik denk dat de, de, de eerste acht elementen die zijn het uh, allemaal het moeilijkste. En de laatste twee uh, in principe eenvoudiger. Alleen het is dan ook zaak dat je daar niks gaat verliezen. Het gaat uiteindelijk om tienders. En ook bij die twee uh, elementen kun je al gauw een tiende verliezen en uh, ja, dat wil je ook voorkomen. Dus nee, het is echt op het moment dat je, uh, dat je die uh, afsprong staat, een land, ja, dan is de oefening pas voorbij. Dinsdag middag dus in dit theater. De triple van Epke. En de rest van z'n Morgen dan uh, komt Epke zonder land in actie. Goud of niets voor Epke, zo staat het in de Daily Dutch.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 ready. Home again van Michael Kimanuka. Nu voor 12,99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1.